De Venezolaanse oppositieleider Machado wilde haar Nobelprijs van 2025 delen met Donald Trump. Maar dat mag niet, zegt het Noorse Nobelinstituut. De prijs voor de vrede kan niet worden overgedragen, gedeeld of ingetrokken. Trump, die al langer interesse in de prijs toont, zei dat hij blij zou zijn als hij de prijs zou krijgen. De bussen in het noorden van het land mogen dan weer rijden. Met de trein is het een heel ander verhaal. De verwacht dat pas in de loop van de avond de problemen voorbij zijn. Tussen Groningen en Leeuwarden rijden minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Een paar storingen, zoals tussen Sneek en Stavoren, zijn verholpen. Koperdieven hebben toegeslagen in Den Bosch. Dat deden ze volgens Omroep Brabant bij een oude kapel van een ziekenhuis. De schadepost is enorm, zegt de politie. De stroomkabels en koperen buizen zijn tienduizenden euro's waard. De diefstal was in de kerstvakantie, maar is nu bekendgemaakt... omdat de politie getuigen zoekt. Vanavond en vannacht is het helder en koud. Het vriest 5 tot 8 graden. En in het oosten en noordoosten daalt de temperatuur naar min 13. Plaatselijk kan het glad zijn. Morgen gaat het opnieuw vriezen en schijnt de zon. Dit was het nieuws op 538. 18 plus speelbunds. Ja? Serieus? Oh, wat een geld! 15.000, dat, dat, dat duizend, tot verdikken maar. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Heer. Jouw unieke vakantie weg van de massa op elizawasheer.nl.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 We vieren de zaterdagavond op weg met de, de nummer 1 dancehit op aarde. Welkom bij hey. de Global Dance Chart. Radio 538. Yeah, you got me lost in your riverbed. We've been working hard just to get ahead. Angel loving on me in the dark dress. Cause around me, baby, I'm obsessed. Now I'm lost in a voice, knowing all of the noise. Need to meet your love, only hear your voice. What I want, let me leave. Take <laughs> me Pure take Dankjewel dat je luistert. Wessel, de Global Dance Start met Dude de Franse Ugel. En wat is zijn vroegste muzikale herinnering? My earliest music memory is probably me in the baby seat at the back of the car. My mom and she's going crazy with a Do you remember? When in September... En voor zijn nieuwste hit recycleerde Hugo een andere track uit zijn jeugd, Jamaican Bam Bam. Stijgt 7 plek naar nummer 13 in de Global Instart. Met Ray, David Getta en Hyperton op nummer 11. Voor we de top 10 van de Global Dance Drive induiken, eerst razendsnel het herenpodium grootste danses ter wereld van vorige week. Nummer 3. Het brons was voor Disco Lines Tina Tinachet. Dat was Edge of Desire van Jonas Blue. Nummer 1. Vind onze nieuwe nummer 1, Dance -hit Haven. Van vandaag, hoe staat het op drie jaar vanavond bij? Het antwoord al binnen een minuut of 20 hier in de wereld. Zij hebben scheiden, de 5-38 drobbelt in start. Met nu de man die sneller mikt dan zijn eigen stadion. James High Waterfalls op nummer 10. Oh, It's about time, we go on wine. Let it all give me waterfalls. When we go, get a net 538 Wessel en een high five van onze geweldige global hitmixers. Dankjewel Leon Hartog, Niels Hoek, Karel Dikkers, Nick de Roy en de Dizzy DJ. De ontknoping is bijna hier, want hier zijn Taylor Swift en Loud Luxury op 8. You light them Blijft hangen op 7, het is Wessel. De dance start 5 3 En hoe het komt dat Nederlanders zo succesvol zijn in de dance. Tiesto heeft het antwoord. Ik denk dat de Nederlanders gewoon uh, heel goed in zijn. En heel gemotiveerd om de wereld te veroveren. En om ook nuttig te zijn. En heel gefocust om succes te krijgen. En uh, heel goed in het maken van de muziek. Tiesto gaat de twee omhoog naar nummer 6. Bring me to light. Nummer 2, en Edge of Desire, zaterdagavond 538, de Global Dance Start... met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms... DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste danser op aarde? Onder zijn eigen naam, Harrison Walker... brengt hij al acht jaar lang gevoelige popliedjes uit. Daarmee heeft hij 200 maandelijkse luisteraars op Spotify. Maar met zijn nieuwe project Heaven staat de teller van maandelijkse luisteraars op ruim 10 miljoen. De heetste in de aarde, Haven en Iron. Lobo, Lobo, Lobo, Lobo, Lobo, 1. en voor de tweede week de heetste dansen de waarde, I Run. En goeie avond, Armin van Buren Hoe gaat-ie? Ja, goed. Gaat heel goed. En hoe is het met jou? Heel lekker. En ik ben vooral heel nieuwsgierig... naar wat je zo meteen gaat doen in Dance Department. Ik heb een nieuwe track van Anima, Mesto en Max Tyler in de hot mix. Yo, dank je Armin. Yo, graag gedaan. Fijn weekend. En tot zover de Global Dance op Radio 538. Samenstelling Chartcom Research. Productie, Frank van Huissen. Mijn naam is Wessel van Lieb.